Dit is Heleen Ekker met het NOS. Vanavond werd een man omwel op de huisartsenpost in Dordrecht. Afgelopen nacht is hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. Daar wordt onderzocht of de man besmet is met ebola. De man is in Sierra Leone geweest, waar het dodelijke virus heerst. Het RIVM en de GGD brengen iedereen in kaart die contact heeft gehad met de man. Zij worden drie weken lang in de gaten gehouden. Homoseksualiteit, anticonceptie, scheiden en opnieuw trouwen. Over deze en andere heikele punten vergaderen 250 bisschoppen... tijdens een buitengewone synode in Rome, op uitnodiging van paus Franciscus. Het bijzondere aan deze bijeenkomst is dat de paus de onderwerpen zelf op de agenda heeft gezet. Ook bijzonder is dat de paus zich niet gaat bemoeien met het trekken van conclusies. Dat mogen de bisschoppen zelf doen.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 Op het Indonesische eiland Sumatra is vulkaan Sinabung uitgebarsten. Boven de vulkaan hing vanochtend een grote aswolk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Volgens de autoriteit is het niet nodig mensen in de omgeving te evacueren. De Sinabung is al een paar dagen aan het pruttelen. Eerder dit jaar was er een zware uitbarsting van de Sinabung. Toen vielen er zeker 16 doden.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 Cross on the highway My jeep began to rock I didn't know what to do So I stopped and got out And looked down I noticed I got a flat touch. So I walked out Parked the car like sideways marry you anyway Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. to luck, my friend, but no still means no.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 This mm -hmm. guy.